Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 33, opgenomen op Koninginnendag 2012. Prego! Prego! Buongiorno! Uh, ik dacht, Prego is toch... Uh, als je... Prego is als je vliegt. Oh. Ach, kak. Wat is dat ook weer als je opneemt? De... Uh, uh, uh, pronto. Oh, Pronto! Antiamo! <laughs> Andiamo. Andiamo dove? Uh, ik heb geen idee waar je het over hebt, vriend. <laughs> Hoe is het? We gaan mee heen. Gaan, gaan we gaan koningin in vieren? Ja. Uh, ik heb vannacht al koningin de nacht gevierd. <lacht> ik was om half vijf thuis, dus ik ben dan niet echt... Uh, uh, niet... Uh, ik ben van de familie overdag allemaal, s nachts om hoe noemen we dat? S'nachts oman, overdag om, maar of zo. dus ik zou niet echt te veel klagen. Ja. Maar, ik ben nog niet heel lang wakker en ik zweet nog een beetje biergeur enzo, weet je wel. Dus, <laughs> dus, dus nog een paar keer douchen en dan vanmiddag, ja, wel... uh, vanmiddag uh, ga ik mooi uh, hier in de buurt uh, gewoon een terrasje opzoeken. Als het dit weer blijft uh, met een paar vrienden. Maar ik was vannacht in de Jordaan, een blaf van de vis, altijd leuk. Oké, okay. ja. De blaf van de vis. Ik uh, ben er nog geweest, maar ik geloof dat het helemaal leuk is. Dan ben je ook geen echte Nederlander, hoor. Nee, ik, dan ben ik geen Amsterdammer, zeg maar. <laughs> nee, ah, joh, ook zelfs. gelukkig komt het ook niet heel Amsterdam, uh, gelukkig. Maar het is gewoon in de Jordaan, zeg maar. Het is hartstikke leuk. En uh, wat vooral leuk is van de blaf van de vis, vind ik... Uh, nou ja, kijk, het was een, zeg maar, een plek waar... Uh, het was een sponsor van een van onze roeiboten, zeg maar. <laughs> mm -hmm. Van een van onze uh, viertjes, volgens mij, op studentenvereniging. En dus was er een plek waar wij vaak kwamen. En dat is eigenlijk uitgegroeid uh, tot de plek waar we met Koninginnedag uh, nog altijd als excuus gebruiken om af te spreken, zeg maar. Hm. Dus dan hebben we, we hebben een paar van die momenten in het jaar, weet je wel, uh, dat, dat het uh, gebruikelijk is om met z'n allen daar te komen. En dat zijn dus ook de momenten dat je meestal... Uh, uh, nieuwe vriendjes, vriendinnetjes van de, van de mensen leert kennen. Of hoort dat de mensen gaan trouwen of uh, zwanger zijn. Dat soort dingen. Zeg, in een reunie. Ja, maar dan niet in een, eh, uh, in een jasje gestoken. Zeg maar op een vereniging <laughs> of zo. Maar meer gewoon uh, wat vrienden van vroeger. Nice, nice. Ja, koningin is al de, eigenlijk de enige feestdag die ik wel een beetje mis. Ja. Echt? Koningin de nacht of koningin de dag? Ja, beide. Oké. Okay. Uh, uh... De, de, de dag en de nacht. En de, ja, dat hebben we hier niet. We hebben hier vorige week eh, het, het, het 151-jarige bestaan van Italië gevierd. Maar ja, dat is allemaal zo netjes en zo, zo saai. Zo. 151 jaar voor Italië? Ja, bestaat nog maar net, hè. Oké. Okay. Ja. Misschien zit er nog garantie op. Kunnen jullie het terugbrengen? <laughs> Zou je zeggen? Nee, nee. Oh, wij even heel snel blaffende vis, wat daar zo leuk aan is. Die hebben ieder jaar een... een, een ...groot billboard aan de gevel. En, oh ja. en dat is een grappig plaatje dan van onze koningin... ...of van uh, iemand uit het koninklijk huis. En dat is echt altijd wel heel erg grappig. Dat zou ik echt even zeggen. Ik heb op uh, .nl .nl heb ik een, uh, ...een paar van die plaatjes heb ik geplaatst... Uh, ...om te laten zien hoe geinig dat is. Uh, maar het was, het was hartstikke leuk. Dus, uh, maar nee, vandaag uh, geen Koninginnedag voor mij uh, meer. Uh, misschien wat terrasjes of zo. Uh, ik vind Koninginnedag in Amsterdam is één keer in de zoveel jaar leuk, omdat het, gisteren waren er al veel mensen... maar vandaag zijn er helemaal retarded veel mensen. Mm. En weet je wel, oh, een paar honderd meter waar het helemaal stampensvol staat... dat is nog net te handelen voor mij. Maar als je echt vanaf het uh, Centraal Station tot en met Leidse Plein... gewoon tussen, uh, tussen dicht op elkaar gepakte Mongolen loopt, jongen... dan kan ik echt niet tegen. Nee, dat uh, zie ik ook niet zitten. Oh, hey, uh, maar goed, jullie hebben dus geen Koninginnedag en geen koni dag volgens mij... Uh, nee, dat uh, gelukkig niet. Nee. nee. Er zou een roofstemming zijn, denk ik. Dus jij hebt tijd zat gehad uh, om aan uh, het tablet nieuws en, uh, en de tablet database te werken. Dat is helemaal gelukt, heb ik uh, nu door. Ja, als het goed is, staat het allemaal. Het had nog wat, wat kinderziektes in het begin. Maar uh, die hebben we eruit weten uh, te krijgen. Dat is nice. En uh, het loopt, loopt inmiddels goed. Dus uh, ik ben er blij mee. En uh, ik, ik ga er een beetje van uit. En ik merk ook wel een beetje dat de bezoekers er ook al blij mee zijn. Oké, okay, cool. En kan je al wat zeggen over wat de, de populaire uh, tablets zijn uit je tablet database? Ja, het, zijn, uh, het is, het is vast genoeg niet de iPad. Uh, dat komt, dat heb ik al, hebben we al een keer eerder gezegd volgens mij, dat, dat er zoveel iPad websites zijn dat mensen eigenlijk niet voor de iPad <laughs> uh, richting de Tablets Magazine komen vaak. Um, maar dat zijn de, de, de Aces tablets Dus de Aces Transformer Pad 300... en de Asus Transformer Prime... en de Aces Eerste okay. Generatie Transformer. Dat zijn gewoon nog steeds de... de toppers wat dat betreft. Grappig. Ja, vind je? Ja, ja nee, ach, interessant is misschien een beter woord. Omdat we, we hadden toch ook... laatst een keertje over dat Samsung... zou de grootste zijn, zeg maar. naast de of ja, Dat blijven ze zeggen, hè, al die cijfers. Ja, maar... Ik uh, zie het uh, op sites waar ik wat mee te maken heb... en ook uh, op tabletsmagazine.nl. Ja. Um, is dat voor de Nederlandse markt Ken ik toch wel wat anders? Ja, blijkbaar... Um. Ik, ik merk er heel weinig van, zijn, We ik heb natuurlijk uh, genoeg artikelen over Samsung geschreven yeah. de laatste maanden. En, en, uh, nou, we, we kunnen zo wel eens zien van, uh, gewoon in de live-statistieken van welke artikelen zijn nou populair. En daar staat Samsung eigenlijk bijna nooit tussen. Tenzij er echt op een dag een product gelanceerd wordt, dan is het even populair. Maar daarna zakt het gewoon weg en dan is het Ace, uh, de iPad en Argos, is er nog wel eens een keer. Uh, ...populair bij, maar uh, Samsung... Uh, ...minimaal. Maar blijkbaar zijn er heel veel mensen... ...die er uh, stilletjes op wachten... ...en als, als het al eenmaal gelanceerd is, dan... Uh, ...blijkbaar springen ze allemaal... ...uit hun bed naar de markt. Hm. Ja, ja. Nee, maar het verbaast mij... ...zover ook niet zo heel erg, hoor. Uh, uh, je bent, inderdaad... ...aan eerdere statistieken kunnen we zien dat... Uh, ...de transformers uh, heel veel... ...Nederlandse aandacht krijgen. Hm. Uh, en het verbaast me eerlijk gezegd ook heel weinig... ...dat de iPad niet bovenaan staat... Uh, uh, ...omdat, ja... ...het is, uh, wat je zegt... Hè, ...er zijn natuurlijk superveel sites... ...en er komt nog eens een keertje bij... ...dat als je een iPad koopt... ...weet je ongeveer wat je... ...of weet je eigenlijk precies wat je koopt... Ja. ...en je hoeft het niet te vergelijken tegen andere statistieken... ...of technische eigenschappen... Nee. ...want als je een iPad wil kopen... ...dan heb je in principe nu de keuze uit twee, zeg maar... ...maar heel veel mensen zien dat niet eens echt als keuze... ...die kopen gewoon de nieuwe iPad... ...of die hebben al... He, zoveel informatie, omdat die iPad 2 natuurlijk al lang bestaat, zeg maar, dat ze al een keuze hebben gemaakt. Dus ik denk dat, dat inderdaad de nood daar minder hoog is om, uh, om, om het ding te bekijken en te vergelijken. En ik vind eerlijk gezegd ook, ik weet niet of je daar een filter voor hebt ingebouwd ofzo, maar uh, ik neem aan dat ik in jouw tablet database de iPad 3 kan vergelijken met de, de Transformer 300. Oh, tuurlijk. Ja. ja, maar dat is in principe onzinnig natuurlijk. Ja, dat snap ik. Het gaat ook eigenlijk meer om een Android tablet met een andere Android tablet. Dat bedoelde ik, dat ik inderdaad. Dus, uh, dus uh, ik, ik valt me niet. het valt, me niet uh, heel erg op uh, die, die opmerking. Maar goed. Dat is misschien nog wel interessant dat ik dat uh, een keer kan tracken of kan kijken hoe dat, uh, uh, wat de populairste vergelijkingen zijn. Daar ben ik wel benieuwd. Dat over. lijkt me een veel interessantere statistiek eerlijk gezegd. Ja. Als we eens kijken. Wie weer wat te doen. Ja precies, dat zit, hou ik nooit op. Maar voor de rest uh, een beetje, een beetje uh, matig, weekje qua tablet nieuws. Zitten ze Meer, het er allemaal in? Nieuws. Uh, allemaal in zin van? Uh, ben je nog bezig met uh, tablets toevoegen of uh, zijn ze er wel zo'n beetje? Dit zijn ze wel zo'n beetje en dan heb ik, dan heb ik niet uh, de, de uh, bijvoorbeeld point of view, de Nederlandse het uh, is ook een Nederlands bedrijf volgens mij. Oh, die, uh, weet je ook weer dat ene ding wat nooit verkocht is. Oh... De Duke of uh, Holland. Fuck man, dat was een mooie geweest voor uh, onze Koninginendag aflevering als we daar een review ook van hadden de, vandaag. Ja, mij bestaat hij ook niet meer. Ik, ja, ik heb niks meer van gehad. Ik, ik heb ook nooit de winkels gezien, niet dat ik in een ja, ik heb ook in nooit in in winkel kon, Ik heb ook nooit in nou. de weg gezien. <coughs> nee, maar voor de rest uh, staat bijna alles in. Uh, mochten mensen. Uh, er eentje missen, hoe kunnen ze dat toevoegen of kunnen ze jou mailen of wat is de bedoeling? Ja, ik kreeg toevallig gisteren een reactie op de site van, het zegt: hey, jammer dat we het niet zelf kunnen toevoegen. Maar dat zou een onoverzichtelijk uh, zooitje gaan worden omdat ik het eigenlijk alleen doe en dat dat dan ook nog eens bij moet gaan houden. Maar kan je dan niet een soort formulier maken in Google Docs of iets uh, die je embedt, zodat je in ieder geval uh, degene die hem wil toevoegen, in ieder geval al de basisbokjes kan uh, invullen voor je? Dat je het alleen nog hoeft te controleren? ja, dat, dat, dat, zat, dat zat ik inderdaad aan te denken daar moet ik inderdaad, uh, daar kan ik wel iets van maken, ja. daar komt nog een optie voor, daar ga ik uh, mijn best voor maak je het jezelf lekker makkelijk, joh. precies, ja, maar goed, moet ik dan moet ik het alsnog gaan kopiëren en in, in de nieuwe vakjes plakken en zo. Dus er komt allemaal werk bij, kijken. Arme jongen, arme jongen. Hond ik heb het zo zwaar. Honderden miljoenen per maand zetten dingen om, al die tablets, super populair. Nou, het, het probleem is, als het honderden miljoenen per maand om zou zetten, zou ik die functie wel toevoegen. <laughs> hey, uh, nieuws. Ja, daar, daar begon ik eigenlijk mee, want dat was een beetje matig allemaal. Hè. Of tenminste, de afgelopen weken niet heel veel spannend nieuws. Uh, een beetje herkauwen van nieuws en hier en daar een klein nieuwtje, maar... Uh... <kijkt> nee, niet heel bijzonder. En uh, hoe grappig uh, dat ook... Uh, of in ieder geval, dat klinkt fucking grappig voor mij. Want ik vond het juist een van de interessantere weken uh, uh, op, je, uh, oh. op je site. Juist omdat je... Uh, ik weet niet hoe ik dat uh, zonder uh, lullig over te komen kan zeggen, maar... Juist omdat je iets helemaal uit jezelf hebt getikt, zeg maar. Niet iets wat nieuws is van een persbericht <laughs> van Samsung of shit of... Andere... Nee, ja goed laat ik vooropstellen dat het niet de eerste keer is dat ik een column tik. Hmm. Maar, uh, nee, helemaal niet. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Weer de eerste keer sinds lange tijd, inderdaad. Uh, ja, maar ja. ook een leuk stuk. Dat bedoelde ik ook. Uh, Oké, okay, nou, dankjewel. Dat, uh, nou komt het over alsof al die andere stukken niet leuk waren. <laughs> maar goed. Um, ja, een column inderdaad. Over, over Android tablets and updates. en updates. Uh, ik... Het begon eigenlijk van toen ik van de week een... Uh, ...artikel plaatst over de iconen heet, A500 en A100... ...die kregen dan een Android 4.0-update. Nou, heugelijk nieuws natuurlijk. Nice. Um, en toen kreeg ik s'avonds, voordat ik naar bed ging... Uh, ...twee of drie mailtjes in mijn mailbox... ...van reacties op de site op dat artikel. En die waren eigenlijk alleen negatief van... Uh, ...ja, mijn, mijn tablet start niet meer op na de update... ...of als ik binnen met de wifi maak... ...dan, dan schijt het ermee uit, dan kan ik niks meer doen. En, en toen al, zat ik er eigenlijk over na te denken van... Eigenlijk gaat gewoon, nou, laten we zeggen, 50% van alle updates gaat gewoon mis. 50%? En, ja, jij denkt meer, hè? Maar, of niet? Maar, uh, misschien uh, 50% als je het aan de hand van modellen doet, zeg maar. Uh, dus het gaat wel goed op die, de Jarvik of zo, want daar heb ik nog nooit wat van gehoord dat iemand er niet blij mee is. Mm -hmm. En het gaat goed op... Uh, Weet ik veel welke het dan nog meer goed gaat, daar heb je het al. <laughs> en, maar het gaat nog op een obscuur merk, maar op de populairere tablets. En dan ja, vooral... maar goed, dat bedoel ik, maar dan krijg je dus alleen wel vaak de negatieve reacties te horen. Hè? Want je weet natuurlijk de positieve reacties, er zijn mensen minder geneigd om die te plaatsen. Dus laten we voor het gemak even zeggen, 50% vind ik nog steeds te veel ja, ja, ja. Uh, dan is het de kans 50-50 of dat jij je tablet nog kan gebruiken of niet. Mm -hmm. Want het is niet zomaar een functie die, die vaak niet werkt... het is vaak gewoon je tablet die niet meer werkt. <laughs> um, en dat, dat vond ik zo irritant worden en begon me zo aan te irriteren... Dat, dat heel veel bedrijven daar, of heel veel fabrikanten... daar gewoon zo weinig aandacht aan besteden... of, of, ja, of gewoon, gewoon dingen fout doen of, of nalatig zijn. Eigenlijk de consumenten die al een tablet gekocht hebben in de kou laten staan van zoek het maar uit. En dat is bij Acer zo, dat is bij Acer zo. En soms wil ik het helemaal niet meer over hebben. Um, het, gaat gewoon, het gaat gewoon zeer slecht. En daar heb ik best een, een lange tirade over geschreven. Um, over updates en geen updates, slechte updates. Uh. En dat, dat komt er naar mijn idee eigenlijk op neer... Dat, dat, dat, dat zowel fabrikanten als Google daar veel te weinig aandacht aan besteden. Google zegt van oké, okay, dit is Android 4.0, fabrikanten... Alsjeblieft, zoek het maar uit, zorg maar dat die op je tablet komt. En fabrikanten hebben zoiets van... ja, maar we zijn eigenlijk al bezig met de ontwikkeling van nieuwe tablets... dus dit is niet zo heel, goed, niet zo heel belangrijk. Laten we er weinig tijd aan besteden en die updates gewoon uitrollen. Gevolg is dat het gewoon vijf uh, van de tien keer minimaal misgaat. En dan heb je fabrikanten als Samsung die zeggen van... ja, ik, we rollen eerst nieuwe tablets uit... en uh, eerdere klanten die zoeken het maar uit. En uh, we komen er wel een keer aan toe... Ja. Um, en dat, dat vind ik gewoon zeer, zeer irritant vooral voor, voor consumenten gewoon. maar consumenten maken zichzelf ook gewoon te druk tegenwoordig er, er is gewoon zo'n hype rondom het updaten van je Android tablet en de nieuwste versie moeten hebben um, ja. dat we daar allemaal een beetje denk ik erin, in doordraaien ik denk dat ik dat uh, heel weinig uh, van die punten met je eens ben oké okay. ik ben helemaal met je eens doordat het beroerd is met de, de, de update-situatie. ja maar uh, dat je zegt van, goh, waarom maken mensen zich zo druk om het nieuws te moeten hebben qua update? Mm -hmm. uh, zou ik een prima argument vinden als een voorgaande versie acceptabel was. Dus dit argument vind ik passend als het gaat om een smartphone-argument. Okay. Van joh, van 2.3, dat werkt prima. Niet zo janken als je nog niet meteen 4.0 hebt. Mm -hmm. Maar niet meteen is wel iets anders dan... een half jaar of langer wachten. Maar goed, dat is wat anders. Maar als we het over tablets hebben... Ik ben van het kamp... dat uh, Honeycomb volledig onacceptabel uh, OS vindt. Ja. Het is gewoon niet goed genoeg. En dan heb je niet anders dan te eisen dat... Uh, dat je een verbetering krijgt. En het is zo dat je... Uh, binnen Android heb je een keuze tussen een Android-tablet kopen die de zegen van Google heeft... en een Android-tablet kopen die niet de zegen van Google heeft. Dat is een keuze die mensen maken. Maar ik vind wel dat als je voor de keuze maakt... Van dus, dat je een Google-approved tablet wil... daar zit dus ook een soort contract bij, ongeschreven vind ik... dat je mag verwachten dat je dus inderdaad ook de ondersteuning van, van Google... Uh, Hebt zeg maar. En dan niet, uh, niet per se dat Google degene is die verantwoordelijk is voor de, voor de uitrol van de update, want dat is een, een, een fundamenteel uh, probleem zeg maar, van het model Android. Mm. Uh, uh, het model als in semi-open semi -open source of open source fabrikanten die hun eigen schilder overheen leggen, dat soort dingen. Maar uh, ik vind dat daar het een redelijke verwachting is dat uh, als je een, een Google tablet koopt dat je ook de Google-functionaliteit krijgt... die ze zelf... Uh, in het Engels zeg je touten. Uh, ik weet niet wat het in het Nederlands is. Uh, waar ze zelf... Uh, met de borst vooruit... Uh, sta, over sta, staan te... staan te brallen, zeg maar. Ja, ja. Kijken, uh, want uh, dit is beter, <kwijnt> dit is beter. Ja, maar als niemand het heeft, is het niet per se beter. En... Uh, en jouw conclusie ook uit je stuk was van... ik vind dat er geen updates <laughs> meer... voor Android-tablets moeten komen, volgens mij... Ja, dat, dat is meer, meer het, het uh, sarcastisch bedoeld. <laughs> om er maar een eind aan te maken, zeg maar, aan dat uh, toch wel ja. een vrij lange stuk. <laughs> uh, uh, dat uh, is, is, is grappig inderdaad om dat een keer uh, gekscherend te zeggen en sarcastisch. Uh, ik, uh, we hebben volgens mij dat volgens mij... zal nooit gebeuren hoor. Nee, ik denk het ook niet. Maar ik heb het in de vorige podcast volgens mij al gezegd en ik heb het deze week ook zelf op mijn site uh, regelmatig. Uh, uh, ik link graag naar andere dingen, ik schrijf niet zo heel veel stukjes daar, maar... Onder die linkjes zet ik meestal van wat ik daarvan vind. En uh, daar heb ik uh, regelmatig al aangegeven dat uh, dit past in mijn argument. Dat ik denk dat grote fabrikanten, en daarmee wil ik Samsung in eerste instantie. En misschien daarna een keertje Asus. Ik, het zou mij niet verbazen als ze de Amazon-manier gaan hanteren. En dus een fork, een afsplitsing maken van Android. Want Android mag... ...door iedereen gebruikt worden. Ook zonder zegen van Google. Mm -hmm. En ze mogen daar hun eigen ding van maken. En dan heb je dus dat je tegen je eigen update aan aanvecht. En natuurlijk zijn er nog veel meer voordelen voor Samsung in dit geval... ...als we die als voorbeeld houden waarom ze een eigen fork zouden kunnen maken. Jij weet, uh, zeker omdat je ook natuurlijk heel veel met tv's en dat soort dingen doet... ...jij weet ook dat Samsung... ...een hoop andere belangrijke basiselementen van hun ecosysteem heeft. Hmm. Namelijk uh, hun, hun, hun, hun, hun platform als het gaat om, om, om tv-apps en dat soort dingen. Een muziekstore. Ze, ja. ze hebben uh, filmhuur hè, via Samsung TV. Ja, precies. Ze uh, hebben alles, e-books ook. <kluisteren> <kluisteren> nou, ex <kluisteren> exact. En uh, cloud storage begint hot, hot, hot, hot te worden... Ja. Um, ik denk dat daar Samsung ook wel wat in kan betekenen. Ik weet niet of ze daar, ze hebben daar nu niet per se een, een, een, een, een succesvolle of grote dienst van hebben. Maar op het moment dat ze ook die laatste paar elementen kunnen, kunnen maken, zeg maar. En Samsung die maakt alles van boten tot aan LCD displays. Dus uh, een, beetje, een beetje wolkjes maken zouden ze ook wel kunnen. Mm -hmm. um, dan uh, kunnen er dus veel meer API's gekoppeld worden <laughs> in het OS... om voor al die dingen gebruik te maken... en dus een soort Amazon-achtige omgeving te creëren. En dan vecht je alleen nog maar... tegen je eigen update. Want je hoort nie, je hoort geen Kindle... je hebt nog nergens een Kindle-klager... of hoe noem je dat? Een Kindle-gebruiker. Of een, binnen... een update hoor, klaar. Nee. Maar, maar je hebt toch al de... Uh, een, een, een, een, je, hebt, je hebt eigenlijk al die TouchWiz-interface. En dat hebben we volgens mij al een keer besproken... Um, dat je... Uh, als je van uh, Honeycomb met de TouchWise Interface of Gingerbread met de TouchWise Interface naar een volgende versie van Android met de TouchWise Interface gaat, dat er eigenlijk niks verandert. Dat de, de, de grote lijnen, 90% van het besturingssysteem blijft hetzelfde, alleen daaronder zal misschien de snelheid verbeteren of wat dan ook. Heb je hebt ook dus visuele veranderingen, hè? <coughs> ja, maar wat gaat het grote verschil zijn voor de consument? Want de, eigenlijk, nou, simpel, dat je drie... simpel, simpel gezegd, krijg je dus uh, als elke fabrikant dat gaat doen, krijg je... Twintig verschillende besturingssystemen, Of niet? Als iedereen ze zou voorken, bedoel je? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het. Uh, ik denk niet dat er 20 fabrikanten zijn die tot zoiets in staat nee, zijn. Nee. Ik gebruik Samsung als voorbeeld, omdat ik denk dat Samsung er ook echt toe in staat is. Mm -hmm. Maar weet je, zegt, ja, je krijgt. Uh, uh, wat zijn dan de verschillen? Maar nu pak je nog de differentiatie dingetjes, zeg maar, alleen als schil. Maar ik heb het dus over integreren in hun eigen ecosysteem. Samsung, die verkoopt ook de wereld aan radio's, tv's, boten, uh, uh, van alles. Op het moment dat die, omdat ze zelf de, de controle over de API toegang binnen het OS uh, erin gaan, gaan zitten, zitten slijpen, zeg maar. Ja. En ze kunnen daar wat in bieden, dat is een differentiatie. Maar dat kunnen ze al met Android op dit moment. Ze kunnen het al zover in hun eigen, systeem, uh, in hun eigen ecosysteem proppen als ze maar willen. Want dat doen ze al, Want het, je kunt bijvoorbeeld met een Samsung tv alleen streamen naar je, naar je Samsung tablet, niet naar je iPad of maar naar, je, naar je, Ik snap wel wat je daar zegt, hè. en dat is ook helemaal, helemaal waar. Aan de andere kant is het wel, dat kunnen ze nadat ze van Google de nieuwe source krijgen. En Google heeft maar je moet dat ze dat... zelf ook gaan ontwikkelen? Dat he, daar heb ik het oh, over, okay, ik jij, heb nee, het nee, over een precies, eigen fork. Krijgt. En ja. dat zijn dan de differentiatiedingen, maar je hebt op zich gelijk. Ze kunnen daar natuurlijk ook nu een heleboel in doen. Aan de andere kant, ze krijgen het nu niet eens voor elkaar om binnen een half jaar of wat is dat? Ja, laten we het gewoon zes maanden noemen, uh, hun, hun be belangrijkste producten te updaten. Dus lijkt mij het niet onwaarschijnlijk dat er dan helemaal geen extra energie over is om mooiere integratie van van, van, van bepaalde diensten te gaan uh, gaan ja, maar is creëren. Het, is er dan wel? Bedoel je dat met die vork dat daar geen energie en tijd voor is? Ja, of, of juist wel? Want dat vraagt me dan ook. Daar is toch dan helemaal geen energie. Voor. En ze hebben toch ooit dat. Was dat Bada van Samsung of zo? Dat was toch ook ooit een idee van gaan we dat naar tablets brengen of niet? Of um, want dat was eigenlijk al van hun zelf. En dat hadden ze helemaal kunnen doorontwikkelen. Ja. Maar daar hebben ze niet voor gekozen. Dat zetten ze nou um, op de low-end smartphones. Dat lijkt me op zich nog redelijk verstandig hoor. Maar ook, ook daar heb je gewoon gelijk hè. Het kost een hoop tijd. Maar het grote verschil is... is dat je dan. ...tegen je eigen schema werkt... ...en niet tegen het schema van Google. Ja. Want het grote verschil is dus nu... ...nu komt er op 18 oktober... ...komt Google met 4.0... Mm -hmm. ...en Google komt met 4.0... ...met zulke klinkende termen erbij... ...van het is beter... ...en, en het... En, en, uh, um, ...het is het OS... ...dat de, de mobile en smartphone... ...samen moet brengen... ...en makkelijk breed uitgerold kan worden... Ja. En een half jaar later zijn er pas in de afgelopen twee weken... een paar dingen naar buiten gekomen, zeg maar. Uh, en dat betekent dus dat die mensen... Uh, bij Samsung in dit geval... vanaf 18 oktober, zeg maar... zitten van, oké, okay, nu moeten we al die dingen waar je het net over had... Hè, en waar ik het over had, gaan inbouwen. Maar dat betekent wel dus dat je tegen uh, het schema van Google werkt... met een belangrijke kanttekening... dat iedereen al weet dat er iets nieuws is. Dus mensen gaan zitten wachten. En dan zeker de mensen... En ik weet dat dat een relatief kleine groep is, maar zeker de mensen die jouw uh, internetevangelisten zijn, zeg maar. Weet je wel? Mensen die dat blij zijn met dat ding en dat vertellen aan vrienden, familie, Twitter en, en, en dat soort dingen. Op het moment dat je dat omdraait en zegt van, weet je wat, wij pakken een, een, een, vanaf nu 4.0 als onze basisversie, net zoals Amazon 2.3 heeft genomen en vanaf dat moment is het van ons en wij noemen het uh, Amazon Android of uh, whatever, uh, Kindle uh, of Weet ik weet niet veel hoe je het in het in, in Chinees of in, in Samsung taal zou zeggen. Mm -hmm. nou, vanaf dat moment kunnen ze zelf gaan ontwikkelen. hoeven ze niet te wachten tot een oktober, tot er iets nieuws uitkomt. Dus ze hebben het hele jaar, om het zo maar even te zeggen. Ja. En als ze iets hebben wat ze uit kunnen brengen, dan brengen ze dat uit. Misschien een paar weken beta-test en knallen. Dat ja. is je eigen schema. Maar je ben, dan ben je dus wel echt helemaal. Af, stel je hebt dan een Samsung hebt, dan ben je helemaal afhankelijk van Samsung. Want ook je, je, je groep met ontwikkelaars. Uh, want Samsung gaat, als Samsung dat gaat doen, dan uh, groeien Android en Samsung steeds verder uit elkaar natuurlijk. Want Google mm -hmm. gaat zijn eigen kant op, Samsung gaat zijn eigen kant op. En binnen een jaar is dat best wel uit elkaar geschoven. Ga je dan op een gegeven moment ook niet het probleem krijgen met. Uh, uh, compatibiliteit van ap applicaties, developers die richting Google neigen of richting Samsung neigen. Uh, ja, maar dat probleem. Developers heeft... die wel op Android zitten, maar niet in de Samsung, dat je dat dat gaat vringen. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat probleem hebben we nu al. Dat ja. dat, dat, dat, dat, dat zou misschien iets erg kunnen zijn. Uh, kijk, in, in beginsel hebben we natuurlijk nog in Android... Uh, ...en ik, weet, ik, heb, ik werk niet bij Samsung hoor... ...dus ik weet niet wat ze er wel en niet in zouden laten... als ...in, in mijn hypothetische verhaal, zeg maar. Uh -huh. Maar er is natuurlijk nog wel zoiets als een sideload van apps. Uh -huh. um, als je dat doet vanuit een basis dat je zegt van... ...goh, dit is onze Samsung Store, net zoals Amazon dat doet... ...maar dit is onze Amazon Store. En als je zelf trucjes en uh, gekkigheidjes... ...en dat in dit geval is natuurlijk alleen maar één vinkje aan... ...zetten in de settings dingen probeert... ...is het op eigen... Op eigen risico om het zo maar te zeggen. Ja. Um, dan is het zo dat als jij je Samsung tablet, tablet vast hebt. En je probeert uh, WordFoot of wat dan ook te installeren. En het werkt niet. Dat je denkt oké. Okay, wow, okay, dat was uh, een keuze om het te proberen. En het werkt het nog niet. Misschien uh, ga ik nog googlen om een andere oplossing om het werken te krijgen. En dat is dan een, een, een andere situatie. Als dat je nu hebt. Dat de mensen wel een Google tablet hebben. Laten we het een transformer noemen. En ja. een Samsung 7.7. Twee high-end van die, van, die, van die krengen. Ja. Maar de ene heeft een NVIDIA en de andere heeft een andere processor. En dan heb je uh, binnen dezelfde noemer heb je nog net zoveel differentiatie. We hebben, want we hebben nu al een probleem met differentiatie. En een belangrijk nieuws van van de week was, uh, niet voor Nederland... ...maar wel belangrijk voor Android en voor deze discussie... ...en voor Android als ecosysteem... ...54% van de Amerikaanse Android tablets whatever, is een Kindle of Fire... En wat jij zegt, hè, hoe gaat het vringen met Google? Ik uh, lijkt me helemaal niet onwaarschijnlijk in mijn scenario... dat je op een gegeven moment Google daar helemaal niet zo'n grote rol meer in heeft. Ja, dat lijkt mij zeer sterk dat like sister, Google dat zover laat komen. Um, want wat, ja, aan de ene kant, zij, zij verdienen natuurlijk niks op het ontwikkelen van Android zelf. Zij zijn natuurlijk afhankelijk van, oké, okay, het moet maar gebruikt worden... en dan leveren we van de advertentieinkomsten, toch? Ooit, want we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren... Nee, precies, maar dat is wel het doel. En of ze het nou zelf ontwikkelen of niet, dat zal ze vrij weinig boeien. Ik denk dat zij best tevreden zijn met, met de populariteit van de Kindle Fire. want <coughs> da nee, dat denk je niet. Denk je nee? niet. Okay. nee hoor, nee. Kijk, want dat is gewoon een fundamenteel probleem van hun uh, Android idee, zeg maar. Omdat ze dat open source hebben gemaakt en dat je het dus kan forken. Uh, uh, kijk, als Google volgende maand iets lanceert waardoor je uh, notificaties uh, besmet worden met advertenties, hè? Ja. Dat komt er niet op de Kindle of Fire. Want Amazon heeft niks met Google meer van doen. Helemaal nul. Ze hebben niks, geen verplichting, geen, geen, geen dingen tegenover over Google om dat erin te bouwen. ik bedoel vooral omdat als er heel veel tablets zijn uh, die gebruikt worden om te surfen op het internet, want dat las ik uh, twee weken terug ergens, dat juist dan de zoek, de uh, advertenties, inkomsten en dergelijke, advertenties van Google, uh, die inkomsten daarvan omhoog gaan en dat Google daar juist van mm -hmm. profiteert. Ja, ja oké, okay, daar heb je helemaal gelijk in. Aan de andere kant... Uh, volgens mij met de laatste cijfers van vorige week was dat het iOS en uh, dus de iPhone en iPad zeg maar, meer opleveren. Mm -hmm. uh, uit dat type inkomsten hè, waar je het over hebt. Okay. Uh, ik denk uh, dat Google... Uh, dat er een kans is dat ze daar dus wat in, in die Android in, in een jaar of vijf wat minder in te maken hebben. Maar ze kunnen zichzelf dus natuurlijk nog steeds blijven verdienen als ze zorgen dat hun zoekmachine weer goed wordt. Ja. Of beter wordt, whatever. Of dat ze een beetje van dat searchpadje World. Maar dat is een andere discussie. Maar ik hey, bedoel, als zij. Uh, zij kunnen natuurlijk nog, nog steeds wel inkomsten qua zoekresultaten genereren uit Amazon-tablets. Uh -huh. daar, daar heb je in principe gelijk in. Maar daar kunnen ze nooit de investeringen in Android mee terugvinden, denk je. Of wel? Nee, nee, maar ze hebben 12 miljard uitgegeven aan, aan, aan Motorola. onder het mom van Android te beschermen. En ze hebben vorig jaar 461 miljoen. hebben ze uh, verdiend. ...inkomsten uit Android gehad of zo. Zoiets was het. Nu roep ik het een beetje zonder dat ik het helemaal voor me heb. Maar hoe, welke getallen het ook waren... ...het staat niet in verhouding. En, en, en mensen lijken te vergeten... ...dat dit avontuur... Op, ...over een, een... ...niet zo heel erg lang... ...op een gegeven moment onder de investeerders bij Google... ...zich tegen gaat staan. Want als er nog eens een keer zo'n belachelijk bedrag... 12 miljard uitgegeven moet worden... ...dan is er wel heel veel... ...er is nu al veel geld in, in in Android gezonken. Dat kan dus twee dingen betekenen. Of uh, ze, ze stoten het af omdat het dus te duur en omdat uh, investeerders, er niet meer aandeelhouders, uh, het niet meer verantwoord vinden, hè? Uh, uh, een goed idee blijven vinden. Mm -hmm. Of ze gaan naar stap 2 van het plan van Android en ze gaan monetiseren. Nou, maar ja, daar zijn we allemaal gebang voor. Natuurlijk. Dus een conundrum, zeg maar. Dus een probleem. Ja. En dat is een beetje... Uh, eh, kijk, en nu is het ook weer iets, iets wat gechargeerd aan, aan bepaalde kanten. Maar dat is wel een trend uh, die ik zie. En uh, ik vind het leuk om na te denken over dat soort oplossingen, zeg maar. Want we weten allemaal dat... Uh, Android best populair is. En ik moet er niet aan denken dat we geen Android meer hebben. Als iedereen een iOS apparaat heeft, dan is het helemaal kut. Dat saai, ja. Nee, maar daar gaat Apple ook achterover zitten. En zegt van... Stroomt binnen, ja. Ja, precies. Dus, ja. Dat vind ik interessant om over na te denken. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat, ja dat, dat kunnen we eigenlijk natuurlijk alleen maar afwachten van, van hoe gaat dat exact lopen. Maar wat jij zegt, dat, dat, er moet ooit een keer geld binnengehaald worden, want dat moet teruggediend worden. Dus op een gegeven moment uh, gaat er iets, moet er iets gaan veranderen binnen Android. Uh, of, of Google moet er dus voor kiezen van oké, okay, daar gaan we afstoten en iemand anders mag ermee aan de gang. Nou, dat, uh, dat lijkt ja, het. er zijn misschien nog twee of drie andere opties hoor, maar dat is inderdaad wel, er moet op een gegeven moment, moet er eens wat gaan gebeuren. En laten we niet vergeten dat de huidige directeur en een van de oprichters van, van Google Page, uh, we hebben het in de podcast al vaker over gehad, een paar, wat is dat, een half jaar geleden of zo, heeft aangezegd, nee, we zijn nog niet eens begonnen met ja, munt sluin, uh, slaan uit, uit Android, wacht maar, zeg maar. Ja. En, ...heel veel argumenten in de Google-discussie, want uh, als ik een hobby heb tussen deze podcast door... ...is het over Google-zeiken, zeg maar. Mm -hmm. En dan niet over Android, maar over andere dingen van Google. Uh, e e een van de argumenten is van ja, e maar Google zegt dat daar gaan we niks mee doen. Maar als je die dingen naleest, hè, en dan ben ik serieus, als je uitspraken van Google naleest... Van ...als het gaat om je persoonlijke data indexeren en, en advertenties daartegenover tegenover uh, verkopen... Dan zijn de uitspraken, op dit moment hebben wij geen plannen om, dat, om, om daar uh, advertenties tegen te verkopen, bijvoorbeeld. Dus als, als iemand vraagt van, oh, maar nu hebben we Google Drive en dan staan mijn bestanden in de wolken en komen er dan advertenties in, in mijn besta bestanden, hè, be misschien zelfs wel in mijn tekstdocumenten. Nee, nee, daar hebben we geen plannen voor. Maar dat, in Nederland betekent dat nog niet. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, en niet, niet van, nee, dat gaat Google niet doen. Nee, op dit moment hebben we daar geen plannen voor en met andere woorden, nog niet. Ja. En dat is gewoon belangrijk om, om te beseffen. Maar goed, genoeg over, uh, denk ik. over. Uh, ja, ik wil nog Android. één ding, één ding uh, even terugpakken. Want je, je rammelde het hele verhaal helemaal van uh, voor tot achter uh, door. Maar ik wil één ding nog even zeggen. Want jij zei... Uh, als je een Android uh, Honeycomb 3.2 tablet koopt, dan is die ervaring gewoon, uh, gewoon kut. En dan mag je best verwachten dat je uh, een update krijgt naar een systeem wat wel werkt. Uh, als je een Google device koopt, ja. Ja, precies. Maar ik denk, koop dan geen Android Honeycomb tablet. Hey, dat denk ik er ook. ervaring niet goed vindt. <laughs> dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat is, dat is het hele punt wat ik had. Van ja, Koop pas een tablet. ...als je er tevreden mee bent, dan hoef je ook niet te zeiken... ...dat je dan een update naar een beter systeem moet hebben. Ja, ja, ja, maar maar maar dat is een probleem. Want die dingen worden wel verkocht... ...en we kunnen niet van iedereen verwachten... ...dat ze naar nou onze podcast luisteren... ...en dat ze onze stukjes niet. lezen. Nee, we doen het wel, maar het werkt niet. Ja. Um, en het probleem is... ...en dat vind ik echt een probleem... Uh, ...Android kopers... ...die praten al die probleempjes... ...vaak voor zichzelf een beetje goed... Gelukkig, op jouw site valt het reuze mee. Daar hebben we een paar mooie kritische, en met een paar, bedoel honderden kritische reacties elke keer. Als het uh, over hun eigen product gaat. Ja. Maar, er zijn ook zat forum topics op tweakers en al dat soort dingen. Kijk op Google+, kijk op Twitter en dat soort dingen. Mensen die gewoon glashard zitten te liegen dat een Android 3.2 tablet echt wel tof is. Is niet... Uh, ja, tuurlijk, hij is 90% of misschien 80% van de tijd is hij goed... Maar het gaat juist om die 20% van die tijd, dat je dus drie keer per dag tot een ergernis brengt. Ja. En, en dat het voor mensen zichzelf acceptabel is, omdat ze zichzelf moeten goed praten, omdat ze 500, 600 euro hebben uitgegeven. Lekker, doe je eigen ding. En uh, of je dan volgens Martijn, zeg maar, volgens jou het recht hebt om een update te verwachten, is nog wat tot daaraan toe. Maar lieg niet tegen andere mensen die je zoveel geld uit gaan geven over iets. Want 3.2 is gewoon niet goed genoeg. En 4.0 heeft tot nu toe nog helemaal niks bewezen, hè? Want we hebben allemaal geroepen: oh, het is allemaal beter, la la la la la la, is mooier. Maar er is nog maar één tablet waar het op draait dat het, dat het acceptabel is in, in het algemeen genomen. En dat is Transformer Prime. Want van alle andere dingen zijn er grote problemen. En laten we ook niet vergeten dat als je vijf maanden moet wachten op een update en het dan niet werkt, mm -hmm. dat je dan daarna twee maanden moet wachten voor de update op de update. Ja. Om het werkend te krijgen, hè? weer acceptabel niveau te brengen. Als het en, dat al gebeurt, ja. En dan hebben we het weer over de Transformer-originele versie of hoe noem je dat ding? Nou, ja, maar die update die werkt ook al niet, heb ik al begrepen. <laughs> Serieus, hoe, wat moet ik dan nog zeggen hierover? Ja, nee, ik ben het met je eens. Maar dat, dat zagen we ook op de reacties op die column of het artikel. Dan krijg je, Omdat ik zo negatief was, krijg je juist de reacties van mensen die zeggen van ja, maar mijn tablet is gewoon zonder problemen geüpdate. En, en uh, wat een negatieve artikel, want bij mij gaat alles goed, goed, goed. Ja, van de 98 reacties, hoeveel? Twee? Nou, ik heb, ge ik heb geen reactie op dat artikel gehad, uh, op, op, op de, het artikel van eergisteren. Oh, sorry, ja? Daar heb ik geen, geen reactie gehad van, oh, dat, die ervaring heb ik ook. Nee, op, die, op dat artikel kreeg ik juist, maar ik, daar heb ik helemaal geen problemen mee. En wanneer ik een normaal artikel schrijf, niks negatiefs, maar gewoon een leuke nieuwe update, dan pas krijg je de negatieve reacties. Dus dat, ja, ja. dat is een beetje van, oké, okay, in welke toon schrijf jij je artikel als mensen er niet mee eens zijn, reageer ze pas. Dus ja. dat, dat, dat maakt het een beetje lastig om dat precies in te zien. Maar dat, dat, ik kan me niet, want ik heb ook andere voorraad natuurlijk er even bij gepakt. Maar ik ik kijk even snel door die reacties, hè. En dan ja. gaat het over iemand die een BlackBerry Playbook heeft. En dat is dus geen Android. Dan gaat het over iemand die een Transformer Prime heeft, die er positief over heeft. Dat hebben we al genoemd. Dat is de, dat is de uitzondering die de regel bevestigt, lijkt het haast wel. ja. En ik zie één iemand met een A100. Ja. Dan hebben we nog iemand die zichzelf voor de gek houdt en zegt dat 7.7 Samsung met 3.2 prachtig apparaat is. Ja. Hartstikke mooie hardware, achtelijk OS. Ik, ik bedoel dat hij dat zelf goed vindt hoor, dat is een duur apparaat. Ik snap het ook wel dat je jezelf voor, de, voor het lapje houdt, maar het is gewoon niet waar. Ja, ik... en, en, en dat is dus alles hè. Dus het is niet zo dat al die reacties echt positief zijn. Nee, maar, ja. maar, maar, maar goed, je hebt helemaal gelijk hoor. Het is natuurlijk mensen eigen om, om, om omgekeerd te reageren. Even als allerlaatste dan, want dat denk ik net nog aan. Um, de de, de, de hoe noem dat, lead developer van Android Open Source. Ja. Of zo. ofzo. Ja. Daar heb ik ook van de week naar gelinkt. Die had gezegd van, ja jongens, hé, maar niet zo zeiken. Vijf maanden voor een update. En dan ging het in dit geval omdat Sony de update aan het uitrollen lijkt. Mm -hmm. uh, is hartstikke, is zeer redelijk. Very acceptable. Very acceptable, en dat is voor tablets, omdat telefoons lastiger zijn, is de very acceptable range is langer, dus dan is het misschien 7 maanden. Holy okay. fuck, wat een onzin echt, en dat is dus ook echt een fundamenteel probleem, want als jij op dit moment, want ik heb het uitgerekend eventjes voor mijn uh, linkpost zeg maar, waar ik een opmerking over maak, en ik wou het even uitrekenen voordat ik het achtelijk of een domme fout zou maken zelf. Als je op dit moment een Android tablet koopt. En Google volgt, zeg maar, dat jaarlijkse updateschema waar we in principe allemaal in geloven, toch? We hebben zoiets van herfst, oktober, hebben we weer. Absoluut, Jelly Bean. Oké, als je dus op dit moment een tablet koopt. En ze komen in oktober uit met een nieuw ding. En dan moet je die query, die lead developer zeggen van goh. Als je mazzel hebt dan kom je binnen de Very Acceptable. Very Acceptable is Positief hè? Uh -huh. En je zit dus in de Bovenste range van updates. Dus na Vijf maanden Dan heb je als je vanuit gaat dat je Tablet twee jaar meegaat en je koopt hem vandaag Dan heb je over 24 Maanden vandaag heb je 58% Van de tijd is je tablet op de Laatste versie van het OS geweest Hoppatee En dat is maar net iets meer dan de helft Ik vind het wel Very Acceptable Nou ik dus niet dat nee, ik ook niet. Het gaat natuurlijk nergens over, want uh, zodra uh, Google Android 5.0 aankondigt, uh, kun jij net je update naar 4.0 verwachten waarschijnlijk. Het exact. Het nergens meer over. Oeh. Hey uh, Argos, uh, daar hadden we het vorige week over drie, uh, de, de nummer drie positie in de lijst, zeg maar, hè? Ja, en de Europese markt. Uh, en, en die, gaan, die zien nu ook het belangrijke punt van andere verkopende tablets. Ja, ja, ja. die gaan steeds verder uitbreiden. En die, die, die zetten echt vol in op tablets. Dus nu hebben een hele serie nieuwe budget tablets gelanceerd. De G3-serie, Arnova. En kunnen en wij die niet? Hebben we die dingen wel eens gereviewd, of niet? Uh, de Arnova's nog niet. Nee, daar uh, heb ik ook nog vragen voor uitstaan. Maar dat moet allemaal via Argos uh, Europa Ehm um, Maar die Argos G3-serie... Uh, die uh, krijgt nu ook een, een, een keyboard-doc slash case. Ziet er best fraai uit. Ik Even kijken op tabletsmagazine.nl. Um, dat is echt een, een case die ook bescherming biedt. Maar er zit een, een, hoe een... heet je site? Tabletsmagazine.nl. Okay, Wat is verstond ja. jij? <laughs> ik zat gewoon te gal, even. Even kijken hoe mijn site. Ja, ik heb hem niet inderdaad, uh, ik heb opgezet. Ziet er wel, uh... Ziet er wel strak uit. En en, en, en, het mooie is dat het ding maar 50 euro gaat kosten. Wat ik, wat ik het mooiste vind. Nou. Dit is een klaar een plaatje van Argus, of niet? Ja. Wat <laughs> zie jij? Als je naar het plaatje kijkt, dan heb je dit dus soort dingen. Heb je in een joekel van een dok. Uh, los van het feit of ik het dok te groot vind of niet. Allemaal lekker belangrijk. Dat is allemaal te overzien. Want als je toch een, toetsenbord gebruikt, dan is dat toch meer ruimte. Dus whatever. Ja. Maar dan is het reclameplaatje, hebben ze dat ding in het hok zitten, en dan is het ons die keyboard ja. zit nog op het scherm. <laughs> no shit! What the fuck echt? Ja, dat, dat is niet heel slim gekozen, denk ik. De, daarom jij vroeg waarom ik zat te lachen. Daarom zat ik om te lachen. Ja, maar ik denk dat het sowieso een mock-up is of zo, want het, uh, ja, je, je zit ook aan de, aan de, aan de zijkant ANOVA G3 staan. Dat zit ook normaal op de lange zijde, dus niet op de korte zijde. Maar goed, dat is inderdaad niet, qua plaatje niet echt heel slim gedaan. Maar uh, in ieder geval, er komen dus allemaal docs voor 50 euro voor je budget tablet. En ook. dat geldt ook voor die budget serie van vorig jaar. De G2 serie. Dus je koopt zeg maar een tablet voor... Uh, Zo'n G2 serie heb je voor wat is het, 120, 130, 140 euro. En dan heb je voor 190 euro. Dus ook compleet met doc. En dat is op zich wel een heel interessante combinatie, denk ik. Ja. Dus uh, dat was interessant. Ja. Ja, cool. Nee, serieus, ik vind het wel cool. Ik ben best wel blij met het toetsenbordje wat ik gebruik, dus uh, ik geloof wel een klein... Ik begin steeds meer in toetsenbordjes te geloven bij een tablet. Steeds meer. Oké. Okay. Ik zie dat jij HP Slate 8. Ik heb de HP Slate, sl sl slate 7 heb ik gedaan, toch? Nee, 2 Oh, sorry. Nou, Oké, okay, wacht. Uh, ik zie iets over de HP Slate 8 staan. Uh, kan je me daar wat over vertellen? Want ik weet helemaal niks ervan. Helemaal niet. Uh, nou ja, er is een, een, een slide uit de VS opgedoken... Um, ...waarin men spreekt over een HP Slate 8... ...en dat zou de eerste uh, Windows 8 tablet van HP zijn. Um, de, op die slide staat een mock-up van het tablet... ...dus het is geen echte foto of zo... ...maar het ding ziet er super fraai uit. Uh, aluminium body, uh, unibody design... Uh, uh, zeer slank en uh, zeer uh, hoe noem je dat uh, licht dat is 680 gram Windows 8 professional uh, moet 10 uur meegaan op uh, volle batterij Intel processor dus er zit wel alles op en aan um, en, en uh, nu we dit zo zien uh, worden die verwachtingen van Windows 8 natuurlijk steeds hoger zeker gezien uh, het feit dat wij een HP Slate 2 uh, hebben mogen review. of jij in ieder geval omdat daar de ervaringen zo negatief mee waren um, hebben dus we, we, we, we ooit wel eens over gehad dat we later nog op contact zijn genomen door de HP... Uh, uh, uh, uh, hoe heet die lui? PR? PR, ik weet niet meer hoe het heet. Ja, nee, nee, maar bedoel hebben we ooit in een podcast over gehad dat we later... Uh, dat, dat, dat, dat, dat ze contact met ons hebben opgenomen? Denk het niet. Ah, dat wil ik toch even vertellen dan. Fuck HP. Uh, dus, ik had dus die negatieve review geschreven over dat ding. Krijgen we zo van, ja, we willen even contact met jullie. Dus we, we, we moesten via telefoon. telefoonnummer. daar hadden even uiteindelijk eh, contact geweest. Mm -hmm. en, en wat? Want jij hebt die, die giet uiteindelijk aan de telefoon gehad. Wat zei ze ook alweer? Oh, even diep graven, hoor. Maar het was echt zo van... Uh... <laughs> ik, ik, ik, ik, ik weet nog wel precies okay, wat ze zeiden. Maar. Want ik had natuurlijk die review geschreven. En luister, als iemand uh, boos tussen aanhalingstekens is of teleurgesteld... Mm -hmm. Wat alleen bij je ouders ergens en niet bij fabrikanten van tablets, maar dan denk je er wel over na. Ik bedoel, ik bedoel, ik ben ook niet zo'n lul die helemaal zichzelf blind staat op mijn eigen achtelijke mening. Ik dacht er wel over na. Maar toen ik het argument hoorde van ja, maar je moet het niet echt als tablet zien, maar meer als een soort externe opslagapparaat. Ja, dat klopt. Oh, want, want dan is het opeens wel acceptabel, 32 gigabyte voor 700 euro. Ja, wij zagen het veel als een consumentenapparaat. Het was voor de zakelijke markt. Okay. En de zakelijke markt gebruikt hem toch meer als opslagmedium. <laughs> ja, dan koop je inderdaad wel een USB-stick, ja. Oké, oké, oké. Sorry voor deze onderbreking. De, de HBS-leed 8... Uh, wat is er over bekend? Uh, uh, ja, dat ik het belangrijkste eigenlijk wel genoemd heb. Uh, Compleet zakelijk ingericht is dus met uh, protectie of uh, encryptie software. We <laughs> ja. hebben uh, HP Protect Tools, support voor CompuTrace. Windows 8 Professional, een uh, uh, enterprise docking. Um, maar het mooie is dat dat uh, ding gewoon ook dun kan zijn, licht kan zijn... en een batterijduur kan hebben die gewoon voor Intel redelijk lang is... Um, ik ben benieuwd naar de prijs, maar uh, dit zijn wel de eerste tekenen van, van een uh, Windows 8-tablet die ergens op gaat lijken. Denk ik. Ja, ik vond die lenovo shit en zo er ook wel in stand uitzien, of ben ik nog gek? Jawel, maar dat waren echt nog. Uh, dat, volgens mij dat zijn dat nog geen final products of zo. Met, dit wel? Zoals het hier op die sleet staat, is dat uh, ding al zo goed als af, ja. Oh, Oké, okay, excuus. Okay. Uh, uh, nou goed, uh, zeker nog steeds uh, blijft dat. Uh... Voor het komende jaar denk ik een van de interessantste dingen om in de gaten te houden we natuurlijk. Hè, die Windows 8 tablets, dus dat snap ik wel helemaal. Ja. Um, ik zie dat we even heel snel iets zijn overgeslagen in de lijst. Of in ieder geval heb ik uh, een beetje overgeslagen. Uh, die jij wou bespreken. Ik had een stukje geschreven bij jou op de site van de iPad heeft mijn ogen verpest. Ja. Ik weet niet uh, wat ik daar verder nog aan toe te voegen heb. Maar wat dus in dat stukje staat, heel simpel, is dat... Ik ben erachter gekomen dat, hoewel in eerste instantie dat ik die nieuwe iPad had, dat ik dacht van, oké, okay, het is wel heel mooi scherm en zo, weet je wel. Maar hoeveel beter is het nou dan uh, de iPad 2? Mm -hmm. Dat ik nu merk dat uh, mijn hersenen, zeg maar, <laughs> zijn gestopt met compenseren voor slechte, en dan tussen aanhalingstekens, ik weet dat dat raar is via de podcast, maar ik zit echt heel hoog, hoog met mijn armen hier, zodat jullie het echt kunnen zien. Eh... Uh, uh, slechte schermen, zeg maar, zijn, zijn gestopt met compenseren. Want uh, als ik nu een iPad of een, een Android ding wat hier ligt, of een, ik heb ook een Windows 7, tablet nog steeds liggen, uh, als ik die nu pak, of, of een laptop zelfs, dan zie ik echt duimgrote pixels, jongen. Dat is ongelooflijk. <lacht> nee, en uh, ik heb er wat meer over gelezen, en andere mensen hebben gereageerd en dat soort dingen, en het schijnt dus ook wel te kloppen. Uh, er zijn ook de, de beste test om het te illustreren is dat er een test was van een man... ...die had allemaal brillen gemaakt met een spiegeltje erin... ...zodat je als je door de spiegel keek, of als je de bril op had... ...dat je het als op zijn kop zag. Mm -hmm. Na drie dagen zagen alle, zag iedereen het weer normaal, zeg maar, met die bril op. En zodra ze die bril afzetten, zagen ze het op zijn kop. Ja, precies. En dan moesten ze drie dagen voordat het weer gecompenseerd was, zeg maar, in, in je hoofd. En hetzelfde gebeurt dus in mijn hoofd... ...en kennelijk zo, uh, waarschijnlijk dus ook in het hoofd van andere kopers... Je stopt met compenseren voor relatief slecht schermen. En dat was, dat was de, zeg maar, de gist of mijn hm. stukje op jouw Maar ik, ik heb dan hier een, een 27 inch iMac staan hè, met een hoge resolutie. Ik zou eens weten wat het is. <laughs> um, ik, nou, nou, twijfel ik of ik wel een goed verhaal ga afsteken, want ik zie het verschil niet met mijn laptop. Daar heb, ik, daar heb ik dat, dan zie ik niet pixels op mijn laptop of zo. Maar dan zit ik te denken of de, resolutie, de, dikse, de pixeldichtheid niet gewoon hetzelfde is. Dat is uh, natuurlijk heel belangrijk om, als je dat zou zeggen, in, in je verhaal mee te nemen. En dan ja. daarnaast is het belangrijk hoe ver zit je er vanaf. Ja, dat, dat, dat soort dingen. En uh, uh, kijk, het is ook niet zo dat ik nu mijn MacBook onbruikbaar vind hoor, ja. uh, of uh, de iPad 2 onbruikbaar vind. Het is gewoon meer van... Het was een stukje, ook in, in, in het kader van column zeg maar. Mm -hmm. Van, goh, dat is uh, iets wat, wat me heel erg opvalt. Uh, en wat mij... Dat, het moment dat ik me realiseerde was dat ik bij de Mycom binnen was. En ik ken jou ook, jij kent mij. We zijn altijd van die types die als we langs een elektronica winkel lopen... En er is wat tijd, weet je wel. Vinden we het leuk om eventjes Surek. even te kijken naar al, al, al, al die handel. Even, even te langs te lopen. En wat doe je dus als je in een... <coughs> computerwinkel loopt, waar een rijtje van die tablets of, uh, tablets of notebooks of wat dan ook op een rijtje staat. Dan loop je er langs en dan vallen je wel of niet dingen op. Uh -huh. En ik liep er langs en ik stond echt zo met wijd open gesperde ogen van lol, wat de fuck? Waarom zien al die schermen er zo beroerd uit, weet je wel? Ja? Ik uh -huh. heb zo achter me gekeken of de zon er vol op scheen of zo, want ik had echt zoiets van wow, dit is niet een ervaring die ik me herinner als ik laptops <lacht> ging bekijken. Ja. en dat was dus gewoon een resultaat van die iPad 3 zeg maar en uh, dat is verder niet uh, onoverkomelijk of zo. het was gewoon een observatie en het moment dat ik realiseerde van oh wacht eens eventjes, de nieuwe iPad heeft mijn ogen verpest ja nee dat, uh, de... ik geloof het meteen dus dat, Hey dan het laatste Hey weet uh... je wie we vergeten zijn? oh nein na dan Stof je wat je Nee, weet je wat we doen? We hebben het nu over uh, het laatste nieuwsberichtje. Ja. En dan luisteren we nog eventjes naar Nathan. En dan vertel jij nog eventjes aan onze luisteraars uh, hoe ze geld kunnen verdienen aan jou. Dat is goed. Ja? ja. Wat is het laatste nieuwsberichtje dan? Uh, volgens mij Philips. Heb het goed? Oh, dan hebben we nog twee nieuwsberichtjes voordat we naar Nathan luisteren. Ik dacht de Pixel Q. Oh, ja, ja, ja. Uh, nou ja, eerst even snel Philips dan, want daar hebben we vorige week kort even over gehad. Zijn er is inmiddels meer over bekend. Philips gaat uh, drie Android 4.0 tablets lanceren in, in China. Een, uh, twee 7-inch tablets en een 8-inch variant. Uh, nou, er is een filmpje over gemaakt of een promotievideo, die kun je uh, vinden op de site. Voor de rest niet, niet heel bijzonder qua, qua specificaties. Maar, uh, normale resolutie, 1040 bij 600. Simpele kamer op de voorzijde. Bij 600? Kamer. Ja. Okay. Ja, sorry. Ja. Nou, twee simpele camera's uh, Philips ziet het altijd heeft zijn eigen sound technologie full sound heet dat volgens mij uh, hebben ze erop gezet, 8 gigabyte opslaggeheugen wifi, bluetooth, usb um, nou, that's it, dus het, het is echt de budget te, te de prijs ligt rond uh, 150, maximaal 200 euro uh, zodra er in, in China uh, succes wordt behaald, zullen ze waarschijnlijk ook naar Europa komen, dus Nederlands trots komt eraan met Android ik heb Ik heb maar één vraag over uh, de Philips tablet. Dat vind ik al heel wat, zeg het eens. <laughs> ja, uh, Zitten er dan ook van die ledlampjes aan de achterkant, zodat als ik een blauw scherm heb aan de voorkant, dat het blauw scherm uh, licht aan de achterkant is? <laughs> Ambilight. -dum -dum <laughs> Sorry. <laughs> Too easy. Oké, okay, um, care. Pixel Q. Pixel Q, ja. Uh, die hebben, dat is een, een bedrijf. waar uh, dat we nog maar. dat displays maakt, zeg maar. Hè? Dus uh, displays die goed leesbaar zijn. in in omgevingen omgevingen. buiten de deur. Hey. Uh, daar ben jij nogal fan van, hè. Maar die Pixel Q. Uh, Pixel, hoe, heet, hoe spreken we het nou uit? Pixel Q. Q. Q? Oh, ik zou Q zeggen, maar. Okay. whatever. ...pixel displays, die mm -hmm. uh, zien we nog maar weinig terug in, in, in uh, producten. Er is dus een keer een laptop mee uitgebracht en de Notion Inc. Adam tablet, ken je die nog? Ja. Die uh, is ermee uitgerust, maar daar eigenlijk vrij weinig meer van gezien. En zij zeggen nu een nieuw display ontwikkeld hebben met retina-resolutie, dus uh, 2000 zoveel bij 1000 zoveel pixels... Um, dat dus, die moeten dus de resolutie van de iPad uh, dezelfde resolutie hebben, maar wel minimaal de helft minder energie verbruiken en nog eens een keer leesbaar zijn in felverlichte uh, omgevingen. Um, het is ook weer een belofte, dus er zijn echt nog geen producten aangekondigd en volgens mij is het product er nog niet eens. <lacht> uh, maar de ontwikkeling is er en zij willen dat zo snel mogelijk op de markt brengen. Dus dat is wel interessant voor degenen die en hoge resolutie willen hebben en buiten de deur ook fatsoenlijk kunnen lezen. Willeke. Ik heb mijn hand omhoog. Van laat maar komen. Ja hoor, ik uh, zou uh, binnen die uh, doelgroep vallen. En uh, leuk gerucht. Oké, okay. nou dat was het. Oké, okay. uh, even kijken op de recording. En dan kijk ik uh, op het 50 minutenpunt gaan we naar Nathan luisteren. Dus die ga ik er uh, nu instarten. Hey Sam, Nathan hier met uh, twee appies uh, voor jullie podcast. Uh, als het goed sta je ergens lekker te feesten in de Jordaan. Dus ik hoop dat je morgen een beetje partij wakker bent voor Martijn, anders uh, uh, moet je op je zitten wachten uh, ik wil er twee app's bespreken vandaag, eentje voor de iPad, dat is, uh, ik kan het nooit uitspreken, dus uh, uh, sorry daarvoor, maar LinkedIn uh, die had nog geen app voor de iPad, alleen de iPhone versie kon je gebruiken op de, op de iPad maar goed uh, die hebben zich geüpdate en nu kan je hem ook uh, volledig gebruiken op de iPad. Ik moet zeggen, hij is heel erg mooi weergegeven. Je kan heel snel switchen tussen je eigen profiel, uh, de laatste updates en je inbox. En uh, ja, ik vind hem toch net weer anders dan tegenwoordig alle andere social media apps. Uh, hij scrollt lekker. Ik heb nog geen, uh, geen echte bugs uh, ervaren. En eigenlijk heb je alle opties die je normaal gewoon uh, in je webbrowser hebt, die hebben we nu ook... Uh, in de app zitten alleen dan natuurlijk uh, mooi weergegeven uh, ik hoop op zich jou ja of Martijn nooit echt over LinkedIn ik weet dat Martijn er wel op zit maar uh, volgens mij zitten wel aardig wat Hollanders uh, uh, op LinkedIn uh, dus ja zeker een aanrader deze app hij is gratis te downloaden dus ik zou zeggen ga hem proberen als je in ieder geval uh, sowieso een LinkedIn account hebt uh, welke app? oh ja de NOS app wilde ik bespreken uh, die is helaas nog niet voor de iPad. Je hebt wel een tv app geloof ik van de NOS. Maar nog geen officiële uh, nieuws-app, zeg maar. Uh, maar je hebt hem wel voor de iPhone en ook voor Android als het goed is. Uh, en ik kwam erop omdat ik hem uh, tegenkwam op mijn Windows-phone. Uh, uh, op mijn Nokia Lumia. Daar uh, uh, is hij deze week uitgekomen, de NOS-app. En daar zag hij er heel mooi en gelikt uit. Ik denk hé, hey, je zal eens kijken waar hij nog meer te verkrijgen is. Goed, de iPhone-app ziet er ook uh, goed uit, strak uit en hij heeft onlangs ook een update gehad uh, Onder andere dat je pushberichten krijgt uh, als er uh, brekend nieuws is in Nederland En uh, je kan video's bekijken in artikelen geloof ik, dat was voor mij ook nog niet zo voorheen nou, Goed, deze app werkt uh, op de iPhone in ieder geval ook prima, uh, zonder bugs uh, je Foto's kijken, video's kijken gaat heel makkelijk. Uh, je ken van uh, weer, uh, verkeer tot uh, video, uh, komt allemaal uh, sport, nou, noem het maar op. Gewoon Alle items die je gewend bent van NOS, uh, die komen in de app naar voren. Ook deze app is gratis te verkrijgen in de App Store, dus uh, ook zeker een aanrader. En als je hem al hebt, zou ik hem in ieder geval eventjes updaten, want uh, dan ziet het er weer een stuk mooier uit. Het waren het weer voor deze week. Uh, nou, ik spreek je volgende week weer, Sam. Hoi hoi. Sta jij te douchen? Nee, iemand anders staat Ja, iemand anders staat mijn vriendin. Eh, kijk, we doen natuurlijk net als we naar Nathan luisteren. Maar dat doen we natuurlijk gewoon heel benieuwd. Die plakken we er gewoon in en dan, dan, uh, dan doen we net als we naar Nathan hebben geluisterd. Want we hebben hem altijd van tevoren al gehoord. En uh, dus we moeten even stil zijn zodat ik een edit moment heb. En ik hoor zo echt zo'n zo gekletter en dat soort dingen. Dat hij gewoon zeggen, ja ik ben aan het douchen. Want ik had geen zin om naar Nathan te luisteren of wat. Oké, okay, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het misschien interessanter is om naar jouw vriendin te luisteren en kijken, ja. als hij aan het douchen is, dan als ik naar Nathan aan het luisteren nee, en kijk, als hij, als, hij, als hij aan het douchen is. Oh, als Nathan okay. over apps heeft, dan is het natuurlijk donders interessant. Alleen moet Nathan wel een keertje, gewoon ook een keer jouw gedachten zeggen. Hoi Sam, ja, oké, okay. ik zak altijd zo weg onder hem stoel van, ik doe er ook gewoon oh. niet toe. Hij weet niet wie ik ben. De uh, hey, uh, LinkedIn-app en de NOS-app, uh, alle twee aanraders, denk ik. Ja, de NOS-app ken ik persoonlijk niet. De uh, LinkedIn-app uh, gebruik ik op mijn iPhone in ieder geval altijd. Er zal natuurlijk verschil in zitten qua iPad en iPhone, maar... Uh, gebruik... de, de maker uh, van de, van de NOS-app, ja. dat is apenstaartje Reinier op Twitter, of Ed Reinier gewoon, dus Reinier op Twitter... Uh, die uh, kan je vragen beantwoorden als je een keer een vraag hebt over de NOS-app, maar ik denk niet dat hij daar echt heel erg op zit te wachten. Maar ik noem hem omdat hij ook een leuke uh, podcast heeft, de Appels en Peren Show. Mm -hmm. uh, een, een beetje een, een apple, appelige, appelige podcast, zeg maar. Dus uh, mocht je nog verlegen zitten om wat content, uh, Appels en Peren Show van Reinier en Wietse. Uh, dus uh, dan hebben we dat ook genoemd en uh, Nathan is natuurlijk gewoon te vinden op digimind.nl. Um, jouw site, tabletsmagazine.nl, ja. daar kunnen mensen wat mee verdienen tegenwoordig. Uh, de, de, deze zijn volgende week inderdaad, want uh, we moeten natuurlijk even gaan promoten dat we die nieuwe tablet database hebben. En een van de nieuwe functies die daarin vallen is uh, uh, het, de mogelijkheid om je eigen review achter te laten. Dus, je hebt een kopje bezoekersreviews in het, in het submenu van de, van, uh, als je op een tabletpagina bent. Als je daar op klikt, dan kun je in het kort je pluspunten, je minpunten, je conclusie achterlaten en een cijfer geven aan het tablet. En zodra je dat doet, mag heel simpel hoor, zodra je dat doet, uh, uh, keuren wij die, die review even of keur ik die review even en dan uh, zet ik hem online en Zodra jij online staat, maak je kans om 50 euro aan accessoires te winnen voor je tablet. Dus als je een, een, een transformer hebt, dan uh, kun je deze week uh, 50 euro aan accessoires winnen. En volgende week je altijd hetzelfde. Dus... Maar iPad gebruikers kunnen ook meedoen? Oh, tuurlijk. wel. Uh, welke tablet je ook hebt, maakt maak, maak mij niet uit. Ik, ik geef je gewoon 50 euro en je zoekt het maar uit. Al oh, heb je geen, nee, je moet wel het hebben. Oké, okay, maar je dacht wel van: ik noem het wel voor accessoires. Dus je hebt niet op je site staan: van uh, schrijf een review en krijg 50 euro om naar de hoeren te gaan. Nee, je, je krijgt wel serieus een, een toegewordbom. Oh, oké, oké, oké. Dus ik schrijf goed. het niet gewoon over. <laughs> oké, okay, goed om te weten. Ik, denk, ik ga naar de hoeren. Uh, oké, okay, nou. En ik koop hoeren dan weer naartoe. Gaat geen idee, jongen, wat dat kost. Kijk, ik zou het echt niet weten. Ik zou, ja, ik, ja, ja. Heb, jij, heb jij, nee, maar serieus. Nou, ja, het is misschien niet echt geschikt voor de podcast, maar. Heb jij enig idee wat het zou moeten kosten? In Italië? Nee, ja, weet ik veel. Gewoon, uh, wat kost dat uh, nee, ik, ik, om... <laughs> ik heb geen idee. Ik heb serieus <laughs> geen idee. Ik denk dat je 50 euro uh, een, een, uh, wat handwerk <laughs> krijgt. Oké. Okay. Hmm, interesting. Um, okay, Als mensen meer uh, informatie uh, hebben, laat even een reactie uh, weten onder het artikel. <laughs> ja, dat ja, ja, is goed. Is goed een beetje. Hey, uh, dat is dus even Tablets Magazine. Uh, vertel eens nog wat meer over jezelf. Waar kunnen mensen je vinden? Uh, Tabletsmagazine.nl, uh, Twitter Tablets Magazine en Facebook. Slash, Hartstikke cool. Ik ben Sam. Ik ben te vinden op Twitter Sam Rijver. Uh, dus twitter.com slash Sam Mijn site is sam.injebrowser.nl Um, daar deel ik linkjes die ik gebruik voor de podcast en voor een andere podcast. Heb je nou genoten van deze aflevering? Tuurlijk. Hoewel we een beetje gaar waren, maar dat, uh, dat hoort erbij. Ik ben nog maar net wakker en Martijn die is altijd nog maar net wakker <laughs> als, als we de podcast afnemen. Laat dan een reactie achter, of hoe noem je dat, een review achter in iTunes. Nou. We, we kunnen jullie goed gebruiken. Doe we zullen even uh, een momentje nemen in iTunes. Hè? Sowieso, gebruik anders een van de andere linkjes die Martijn zometeen plaatst op de website... De RSS-feed of wat dan ook. Uh, laat, uh, laat je horen, zeg maar. Maar alleen als je positief bent natuurlijk. <laughs> Negatieve reacties kunnen onder het artikel van de, op Tablets Magazine. <laughs> Dat uh, is me weer, denk ik, voor deze week. Yes. Tot volgende That's week. Tot volgende week.